Ze leven in afgeschermde reservaten die helemaal worden kaalgevreten. En dan het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking. Wat later vanmiddag en vanavond onweersbuien. Met kans op windstoten en hagel. Het blijft de komende dagen warm en zonnig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat Villeweide Alfred Berkel en Roderijs 4 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 5, verderop bij Pernis 2. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 FM! Zie FM's Alfoort. FM's 106.9 FM! Zie FM!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 Erkennt mein Namen, alles Gewinn beim Spiel mit gezwingten Karten, alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus dem Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt En komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein.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 in haus am see geboren, hier werd ich begraben, hab taube Ohren, weißen Bart und sitzt im Garten. Meine hundert Enkel spielen Krickens auf dem Rasen Wenn ich so daran denke kann ich's eigentlich kaum erwarten leefend ritme von Sandwoord ook op internet ww.sifmsantwoord.nl Aan de wereld wie er zit, de kom ik door. Tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gaven de zon breekt door. Achtervolgd op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik lig. wat. De...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 De NS past vanaf dit moment de dienstregeling aan vanwege het verwachte onweer. Vanaf nu rijden er op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Met de maatregel wil de NS voorkomen dat het treinverkeer vastloopt... ...als door bliksem, windstoten, elektrische installaties beschadigd raken... ...of bomen op de bovenleiding vallen.